12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Groningse evacuees mogen naar huis. Sven Kramer maakt rentrée op EK Allround. en problemen in Oostenrijk door zware sneeuwval. Vanmiddag vallen regelmatig buien met tussendoor opklaringen. Het wordt maximaal een graad of negen. De wind komt erbij uit het noordwesten en is vrij stevig. Aan de kust heeft de wind kracht 6 of 7. Ook morgen nog buien, afgewisselde opklaringen. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid af en blijft het zacht met gemiddeld 7 graden. En we beginnen met schaatsen. De EK Allround in Budapest. Op het programma staat nu de 500 meter van de mannen. Sebastian Timmerman. We kijken naar uh, Tetjan Bloemen, die recht van onze commentaarkabine dacht... oh jee, ik moet terug, want uh, mijn naam is al twee keer door de speaker van dienst... Uh, inmiddels opgeroepen dat ik uh, mij moet melden bij de start. En dat klopt ook, want Tetjan Bloemen, de 25-jarige Zuid-Hollander... want hij komt van origine uit uh, Reewijk... maar woont tegenwoordig in Ereveen, toch bij het gewest Friesland. Daarom is de rijder die dadelijk het spits gaat af bij, het, bij dit 106e Europese kampioenschap, schaatsen allround, schaatsen bij de mannen over traditie gesproken. Uh, twee keer trouwens in de historie werd er geen kampioen uitgeroepen. Toernooi zonder uiteindelijke eindwinnaar. En het toernooi natuurlijk waar Sven Kramer heerste. Totdat hij de blessure kreeg. Waardoor hij vorig seizoen niet kon meedoen. Kramer dadelijk in de derde rit. Tegen Koen Verweij. Jan Blokhuizen. De vierde Nederlander zien we later op deze 500 meter terug. In de twaalfde rit tegen de Pool Brodka. De omstandigheden zijn goed denk ik. De zon schijnt. De lucht is ja. bijna strak blauw. En er staat weinig wind. In ieder geval minder wind dan gisteren. Er staat beduidend minder wind. Dan, dan, dan gisteren. Dus, uh, het ziet er echt prachtig uit. Het is een heerlijk zonnetje, mooie droge lucht. Het ijs zal waarschijnlijk gewoon heel erg goed blijven. Dus daar ligt het in ieder geval. Het maakt niet uit of je in de eerste of in de laatste rit zit. Maar ik denk wel dat Tekja Bloemen het niet leuk vindt dat hij alleen moet rijden. Want... Op een 500 meter is het toch wel lekker om een tegenstander naast je te hebben staan. Met name bij het startschot, bij de eerste passen. Dat je echt het gevoel hebt van hé, nu gaat het echt gebeuren. Nu moet hij het helemaal alleen, al, helemaal alleen doen. En het is voor hem natuurlijk ook sowieso lastig. Want het is niet, hij is niet echt gewend om een 500 meter te rijden. Nou ja, hij heeft er dit seizoen eentje gereden. Althans zijn beste seizoensprestatie moet ik zeggen. Dateert alweer een tijdje. 9 juli, dat was op het zomerreis in Ereveen. Toen kwam hij tot 37.62. En hij is inmiddels bij de start geroepen door de starter. En dus staat dit Europese Kampioenschap Allround op punt van beginnen. Het ready heeft ook geklonken. Nou, oh. Bloemen gaat werkelijk waar alles kan, alle kanten op. Ja. We zagen hem bewegen met uh, zijn vingers. We zagen hem toen hij de startpositie nog nauwelijks had ingenomen... al meteen vooruit gaan. En ruim voordat het startschot klinkt uh, was hij al weg. En dus terecht een valse start. En moet uh, Tetjan Bloemen dus opnieuw uh, terugkeren bij uh, de starten van dienst. Dat is trouwens de Noor, dat is He Orle Herman Sorli... Ja, hij stond inderdaad ook echt geen moment stil. hoor. Hij, hij, hij ging naar de stad. Zou dat met de wind toch te maken nou, kunnen hebben in de rug? Die waait wel weer in de rug, hij, net als gisteren. op het, het is, is wel lastig. Toch, als eerste moet je beginnen. Oh. Het snooie moet toch echt beginnen. En ik heb altijd het gevoel als het eerste stadsklonk is, dan, dan, dan is iedereen in één keer fel. En nu, ik denk dat hij nog een klein beetje ongeconcentreerd is... Uh, ja, het was gewoon een slottige start. Hij staat altijd ja, wel een klein beetje te trillen. Met zijn handje staat hij altijd een klein beetje te trillen, dat doet hij nu ook. Maar nu is hij goed weg. weg. Nu is hij goed weg, inderdaad. Ja. Tetsjan Bloemen begonnen aan dit uh, Europees kampioenschap. In zijn eentje dus. En daardoor ook vertrokken in de binnenbaan. De openingstijd voor Tetjan Bloemen. 10-29. Nou, dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Voor een man als Tetjan Bloemen. Voor een niet-sprinter zoals hij is. Want Tetjan Bloemen is echt iemand die het moet hebben van de langere afstanden. Op de kruising passeert daar Sikko Janmaat. Normaal gesproken niet zijn trainer. Maar wel de man die hem bijstaat in dit toernooi. Komt dicht bij de pion uit met zijn linkerbeen. Maar zwaait mooi om die pion heen. De buitenbocht in. Die buitenbocht continu uit. En dan in de schaduw van het hoofdgebouw van dit mooie buitenbaantje hier in Budapest Op weg naar de finish. Hier komt de eerste eindtijd aan en dat is een 37-84, een drietiende boven het barenkor van Christian Brooyert, het barenkor van het wereldkampioenschap van 11 jaar geleden. Waarop zo'n buitenbaan, net zo'n eerste valse start en dan toch een moeilijke tweede start, is een 37-84 en hebben denk ik niet verkeerd. Nou, ik denk dat het een keurige, keurige, keurige race is geweest. Je kunt gewoon zien dat het gewoon geen echte sprint is. Er zit niet echt kracht in die slag. Er zit geen vermogen in, maar hij rijdt een keurige race. Hij zat mooi, mooi diep. Hij reed een keurige kruising. En de wind is inderdaad ook niet zo heel erg hard. Dus uh, ik denk dat hij hiermee echt wel tevreden moet zijn. Terwijl we uh, in de vette bij uh, de startstreep. Wij zitten zo'n beetje op de finishlijn. 500 meter. Kijken naar twee uh, heren die klaarstaan voor rit 2. Martin Hengi. Ja. 43 jaar, je, Erben. Niet, nou. Waar zijn jouw schaatsen? Waarom doe je niet naar? Nou, ik moet echt denken. Ik heb ooit toen ik begon met schaatsen. Toen was ik uh, niet zo heel goed. Toen waren er nog geen klapschaatsen. Oh, ik ben echt een man van de klapschaats. Maar toen reed ik al wel wereldbekerwedstrijden. en wereldbekerwedstrijden. Om een wedstrijd toch een klein beetje spannend te maken had ik altijd mijn eigen wedstrijdjes. Want ik reed achterin, achterin in, in de B-groep mee. En dan dacht ik altijd van ik ga het andersom. Ik ga kijken van wie wordt laatste of één laatste. En dan had ik altijd Pascal, uh, uh, Martin Hingy, Erwin Wennemans en Lionel Sodogas. Die reden dan. En dan had ik altijd mijn eigen klasmeentje. Maar ik had Martin altijd dik liggen. En Martin uh, heeft nu een valse start gemaakt volgens mij. Ja inderdaad. Ah. De buitenbaan. Martin Hengi. 43 jaar dus. En het is pas zijn vierde Europese kampioenschap allround. En uh, in de drie edities die hij meedeed. 2003, 2006 en 2007. Slaagde hij er ook nooit in om de slotafstand te halen. De 10 kilometer. Zijn tegenstander is wel interessant om naar te kijken. Dat is een ja. Belg. Verre spruit van 25 jaar. Komt uit de buurt van Leuven. En komt uit het inline skate Zoals eigenlijk uh, bijna alle Belgische schaatsenrijders uh, uh, doen. Ja. Overgestapt dus naar de IJsbaan. De Belgen hebben ook nog Bart Swings. Die gaan we later in actie zien. En ik denk dat Bart Swings best wel goede dingen kan gaan laten zien op dit Europees kampioenschap. Vergespruit is nog iets minder dan uh, Bart Swings qua niveau op het Schaatsen. Maar het is toch wel iemand met potentie. Hè? Ja, het is een leuk groepje. De, de, uh, al die Belgen zijn echt leuk. En het is leuk. Het zijn echte Belgen. Ik heb ze vorig jaar heb ik, uh, ben ik b rijder geweest bij de Martens Schaatsen en daar reden ze al mee. En dan kun je zien, er zit gewoon potentie in, in, in die gasten. Nou, een verre spruit zal moeten echt sprinter worden. Maar voor de langere afstanden gaan we nog wel, nog wel, wel wat meemaken. 39.47 heeft hij verre spruit staan als persoonlijk record. Dat reed hij op 30 december. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Uh, reed hij dat in air voert. Hij opent in 10.67. En daarmee is hij uh, al meteen. 3 tiende langzamer, ruim 3 tiende langzamer dan Tetjan Bloemen was in de eerste rit. Je ziet het wel een beetje aan zijn stijl. Hij staat wat rechtop. En je ziet het vooral ook in de bocht aan dat hoge ritme. Dat, dat bovenlichaam gaat werkelijk waar alle kanten op bij verre spreid. Daar zie je het wel aan dat hij uit het inline-skaten komt. En hij gaat ook zijn onderlinge duel winnen van Martin Hengi. De eindtijden hier. Komen we bij lange na niet aan de tijden van Tetsjong Bloemen. 39,46. Wel een persoonlijk record. Ja, een persoonlijk record op het ijs van Budapest. Het eerste persoonlijk record dat we hier zien, schrijven we op naam van Verre Spruit. En dan nu het moment waar zoveel schaatsliefhebbers naar hebben uitgekeken: de rentrée. De rentrée van Sven Kramer op het Europees kampioenschap Allround. En laten we niet vergeten dat hij rijdt tegen Koen Verwij. Erben, wat mogen we nou reëel van Sven Kramer verwachten? Nou, Sven heeft nog weinig 500 meters gereden. Dus zijn 500 meter is echt gewoon één grote verrassing. Ik weet het niet. Ik, uh... Ik denk dat dit ijs helemaal ligt. Het is, uh, het is mooi hard ijs. Het is mooi droog weer. Dus ik denk dat hij met die zware klappen. best wel een goede 500 meter kan rijden. Maar hij moet natuurlijk wel tegen Koen van Weij rijden. En Koen van Weij is echt zo'n bijtje. Zo'n zo zo zo zo agressief mannetje. Die vindt het lekker. Die vindt het heerlijk. Die wil eindelijk eens een keertje. Die mag tegen, tegen, tegen de koning rijden. Hij rijdt in de buitenbaan. En op de overkant. Koen van Weij in de buitenbaan? Ja, Koen ja, van Weij rijdt in de buitenbaan. En op de overkant, op de kruising. Daar heb je de wind tegen. Dus daar kan hij mooi achter Sven Kramer aangaan. En nou, als, als al één iemand dat graag wil, dan is dat Koen Verweij. Echt zo'n pijdetje, die gaat er echt op af. Maar Be ze staan aan de stad. beide met het hoofd naar beneden richting het ijs gericht. Ready heeft geklonken. Ja. En ze zijn weg. In één keer goed weg. Kramer dus in de binnenbaan. Koen Verwij. die ook veel ervaring heeft trouwens met inline skaten. In Kijkers de buitenbaan aan. gelijk op. Sterker nog, Kramer neemt voorsprong op de eerste 100 meter. 10, 26. Shop, jongen. Is een goede openingstijd hoor, voor Sven Kramer. De eerste bocht komt hier aardig goed door. Met een redelijk ritme. En nu komt dus de fase waarin Verwij dat richtpunt heeft. En dat zie je ook. Want Koel Verweij komt richting Sven Kramer gereden op de kruis. Ik moet een beetje inhouden aan het einde van de Terwijl Verwij linkerarm door de rug. Daar komt hij aan inderdaad. En nu heeft hij Kramer bij het opkomen rechte eind te pakken. Naast elkaar op weg naar de finish. Koel Verweij en Sven Kramer. Een mooi duel dat gewonnen gaat worden door... Sven, nee, Koen Verweij, 37, 73 is de eindtijd voor Koen Verweij, Daarmee het snelste, 400ste daarachter, 37, 77 dus voor Sven Kramer. Zij moeten nu in de wachtkamer gaan plaatsnemen. Want het duurt nog even voordat hun concurrenten voor dit EK allround in actie komen. Maar mooi begin, Verweij 1, Kramer voorlopig 2 met goede tijden. 37, 73, om 37, 77. Dankjewel, Sebastian Timmerman. En we komen weer bij je terug als er weer wat interesse... Interessante ritten zijn daar in Boedapest. De 800 bewoners die waren geëvacueerd bij de dijk van het Eemskanaal... mogen weer naar huis. Dat heeft de veiligheidsregio Groningen besloten. Het waterpeil is inmiddels gezakt met tientallen centimeters. En dus is de situatie weer veilig genoeg voor de bewoners. Verslaggever Roel Pauw en ten Boer. Roel, jij was in de sporthal toen de bewoners het goede nieuws kregen. Ik neem aan blije reacties. Zeker. Uh, inmiddels is de sporthal zo goed als leeg. Mensen van uh, de Nationale Reserve zijn uh, de bankjes en de tafeltjes aan het opruimen. Inmiddels zijn uh, de kinderen ook uh, lekker aan het voetballen, want daar is een sporthal voor. Uh, ongeveer een uur geleden kwam eigenlijk vrij terloops uh, de mededeling dat de mensen naar huis mochten. Een mevrouw pakte de een microfoon en zei... Uh, Dames en heren, u mag naar huis. En uh, de reactie klonk als volgt. Die geen eigen vervoer hebben, die kunnen even contact opnemen met deze man naast mij. Daar kunnen we dan vervoer mee regelen. En uh, voor de rest uh, wens ik u uh, nog een hele goede morgen en uh, wel thuis zometeen. Ja, toen ging het op een heel snel. Niet opgereed. Nee, de dag moet nog weer een nacht. Hè? Ik sla. Oh. De, de, yeah. nou, ja, dit valt gelukkig. Dan gaan we gaan naar huis. Ja. Heeft He? u vervoer? Ja. Dan bent u. Dan ben ik ja. Moet u ver? Over de brug en dan uh, zijn we er al. En hoe gaat u uw huis aantreffen, denkt u? Heel koud, want ik kan uit. Geef niks. We gaan mooi naar huis. U, huis. Ja. u drinkt de koffie ja, nog even? Ik, ik drink de koffie, koffie nog, nog even, op. even op. Ja hoor. Ja. ja, nou die koffie is inmiddels op en uh, vrijwel alle mensen zijn vertrokken. Het is uh, nu allemaal richting huis. Met uh, de spullen die uh, de mensen bij zich hadden. Uh, het schijnt een behoorlijke verkeerschaal te zijn op het grote kruispunt in Timboer. Uh, mensen kunnen onder begeleiding van de politie naar hun woning terug. Uh, en ik denk dat dat uh, nou ja, binnen een uurtje wel uh, voor elkaar is. Ja, nu zijn alle mensen mogen terug. Uh, zijn ook alle problemen nu voorbij in Groningen? Nou ja, alle problemen. Kijk, die dijken die worden nog wel steeds extra bewaakt. En 16 januari worden er weer wat vluchten met een F-16 uitgevoerd om vanuit de lucht de zaak nog eens goed in oogenschouw te kunnen nemen. Dus ja, ik kan me zo indenken dat er bij de waterschappen nog wel wat, wat zorgen zijn. De dijken zijn meer dan verzadigd geraakt door het hoge water. En er zitten nog steeds wat zwakke plekken in die extra aandacht vragen. Ja, zijn er nog veel hulpverleners? Ja, die zijn er nog wel. Ja, uh, zoals ik net zei, om de mensen veilig naar hun huis te begeleiden en. Uh, ja, die hele infrastructuur die hier is opgezet. He, bijvoorbeeld een distributiepunt voor de broodjes en de koffie. Dat moet allemaal weer opgeruimd worden. Dus daar zijn de mensen nog wel uh, een paar uurtjes mee zoet. Oké, okay, dankjewel Roepau. Paul. we gaan weer even kijken hoe het ermee staat in Budapest. Daar is de EK Allround aan de gang. De 500 meter van de mannen. Sebastian Timmerman. We kijken naar rit nummer 5 tussen de Roemeen Ion en de Paul Tsimanski. In de wetenschap dat Koeverwij nog altijd bovenaan staat voor Sven Kramer en Tetjan Bloemen. En we hebben zowel Sven Kramer als Koen ja, Dit is trouwens de tweede valse start in deze rit. Dus gaat een van de twee eruit. En dat is de binnenbaan volgens mij. Ion, ja inderdaad witte vlag in de vette. En volgens mij maakte hij nou ook weer de fout. Dus dan zou het zomaar kunnen zijn dat het einde toernooi is voor deze Marian-Christian-Ion. Maar goed, even nog over Koen Verweijen en Sven Kramer. Want daar wilde ik naartoe. Die hebben we een aantal keer voor ons langs zien schaatsen. En uh, inderdaad, Ion doet zijn kap af. Die heeft het in de gaten. van hem is het einde toernooi. Ja. Erben, als wij kijken naar de gelaatsuitdrukking van Sven Kramer en van Koen Verweij. Wat valt jou dan op? Nou, dan valt het mij op dat, dat Sven Kramer hiermee wel blij kan zijn. Want uh, ik denk dat als Koen iets wilde, had hij hier toch wel een tikje uit moeten delen aan, aan, aan, aan Sven Kramer. Koen heeft meerdere vijf meter meters gereden, Wist er natuurlijk niet wat, wat Sven nou eigenlijk echt kon. En, uh, en Sven is denk ik blij. Koen is ook meteen van het ijs afgegaan. Af uh, want hij weet gewoon nu eigenlijk al. Wordt nu, ik word geen Europees kampioen. Ik ga Sven op de komende drie afstanden die ga ik gewoon voor me zien. Dus dat, uh... Ik denk dat het eerste tikje richting, richting Koen nu wel, uh, wel uitgedeeld is. Want Koen pakt dan weliswaar ietsje op Sven Kramer. Ja, terwijl uh, nu uh, de Paul Szymanski in zijn eentje wel goed is vertrokken. Pakt wel iets. ja, 400ste, dat is 4 tiende op de 5 kilometer. En je zegt dat dat terecht, als niks hè? Nee, dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. En ik denk toch wel wat, dat de dat, dat er gewoon iets meer, meer van, van verwacht had. En dat zie je inderdaad ook wel gewoon in, in, in die uitdrukking. Ik weet niet of Sven, 7 is gewoon een, een redelijk tijd. Wij weten natuurlijk niet wat het waard is hè. Als er zo meteen een 36-0 gereden wordt... Ja, dan is het niet zo heel goed. En maar dus als dus het opzetten van, van, van elkaar, dan moet Sven gewoon tevreden zijn. En daarom is Sven ook, is ook nog lekker op het ijs. Die gaat dan rustig een paar rondjes uitrijden. Die is lekker ontspannen. Die gaat zich goed voorbereiden voor de vijf kilometer. En hier komt Jan Szymanski in zijn uppie dus ja. uiteindelijk ook. En hier gaat de tijd van Kamer eraan. 37-47. En dat is ook een barecord. Daarmee is Jan Simanski dus ook sneller dan Christian Brooje was op 10 februari 2001. Elf jaar geleden dus bijna toen we hier op ditzelfde baantje de eerste dag reden van het wereldkampioenschap Allround 2K. Dat uiteindelijk door Rintje Ritsma werd gewonnen. Dus een nieuw baanrecord En wij gaan ons opmaken voor de volgende rit. Dat is de zesde rit. En daarin zien we die andere bellen gaan de start. En dan ben ik toch heel benieuwd naar. Ook naar Geisreiter trouwens. Want als een grote Duitser Kan wel eens van voordeel zijn op zijn buitenbaan. Maar ook Erben na het rijden van Bart Swings. Heb jij dat ook? Ja, inderdaad. Want Bas Sins reed vorige week al een PR op de 500. Meter. Hij reed 38 01. Dat is gewoon een goede tijd. Die jongen maakt... Uh die had In de eerste vurenbeekwedstrijden kwam het er niet echt lekker, lekker uit. Maar hij heeft goed getraind en hij heeft echt een paar goede races ingezet. Ja, die jongen die gaat nu een grote sprong maken. Hij is begonnen aan zijn tweede Europees kampioenschap. Vorig jaar Colobo werd hij negentiende. Voor Geisreiter is het zijn debuut op een EK. De voorsprong voor Bart Swings op de eerste 100 meter. 10.51 voor de Belg om 10.64 voor Geisreiter. Erbes schudt terecht zijn hoofd. Ze zijn in ieder geval langzamer. Bijvoorbeeld Sven Kramer. Nu heeft Swings op de kruising wel het lekkere voordeel dat hij naar Geisreiter toe kan... En die heeft hij zo op twee derde van de kruising bijna te pakken. Aan het einde van de kruising zit hij daarnaast En bij het ingaan van de tweede bocht. Waar de wind dus weer verandert van tegen naar meewind. slaat Bart Swings het verschil. Het, uh, het tempo is niet hoog zeg maar. Bewegingstempo. Het bewegingstempo is een beetje traag. En hier komt Swings in 38-81. Daarmee levert hij veel tijd in. 39-33 voor de lange afstandspecialist. Moritz Geisreiter. En om het even dus in extra perspectief te plaatsen. Dan zie je dat het verschil bijvoorbeeld tussen Sven Kramer... En zo'n Bart Swings later vandaag op de 5 kilometer. al meer dan 10 seconden is. Dus zo snel verlies je veel tijd. op zo'n all-round-toernooi. bij de eerste afstand, bij de 500 meter. Die 500 meter is altijd erg belangrijk, Hebben. Ja, dat is heel belangrijk. Maar ik vond het ook wel. Uh, hij had een heel traag ritme. Het zat er niet echt agressief uit. Ik vond het een beetje. Uh, een beetje matjes. Ik had er toch wel iets meer van verwacht. Een mat begin dus van Bart Swings. Dus kijken wat Alexis Comtein daar tegenover uh, gaat stellen. Want hij staat nu aan de start in de zevende rit. Tegen de Duitse Patrick Beckert. En Conté is volgens velen toch wel een outsider voor zeker het podium. Weten. Is dat voor jou ook zo, Herbert? Ja, je zegt dat zeker ik weten. Ben, nou, ik ben heel erg benieuwd, benieuwd naar deze jongen. Echt een skieleraar. Hij heeft een, uh, van zomer al hard gereden. En als één iemand is, we hebben weinig uitdagingen, Maar dit kan een uitdaging zijn voor uh, de Nederlanders. Uit het uh, team van Pieter Muller, het CBA-team. Deze Alexis Conté gaat gelijk op met uh, Patrick Beckert. Zijn zus is hier niet aanwezig vanwege een blessure. De openingstijden hadden sneller gekund. 10.48 voor Conté. 10.52 voor Beckett. Op de kruis En Lekker in het zonnetje daar. Langs dat kasteeltje. Armen allebei los. Heel langzaam maar zeker. Komt hij in de richting van Beckett gereden. Linkerarm dan weer op de rug. In de tweede bocht. Langs die brug. Die het verkeer hier in Boedapest richting het centrum rijdt. En leidt. En dan het laatste rechteind. Weer in de schaduw van het hoofdgebouw. Richting de finish. Hier komt Alexis Conté En met 37.80 is hij langzamer dan Sven Kramer. Driehonderdste van een seconde om precies te zijn. Maar ook hij dus loopt al gelijk. A op, op de eerste afstand. De leiding nog altijd in handen van Jan uit Polen met 37, 48. Koeverweij en Sven Kramer staan tweede en derde. Conte daar gelijk achter op de vierde plaats. Sebastian Timmerman vanuit Boedapest. De sneeuwval in Oostenrijk zorgt al dagen voor problemen. Lokale wegen zijn afgesloten waardoor wintersporters die van en naar Oostenrijkse skigebieden reizen hinder ondervinden. En ook zijn duizenden wintersporters ingesneeuwd. Kees Kwaks van de AWB, waar zijn er nog problemen? Nou, de problemen zijn eigenlijk voorbij. Een kwartiertje geleden is de laatste Hallo, afsluiting is opgeheven. Hallo? Hallo? Ja. Zijn er nog problemen, Kees? Nou, dat, de laatste problemen zijn een kwartiertje geleden opgeheven. Dat was een probleem in het pasnawntal. Bij vele wintersporters bekend de route naar Galtu Ischel en Kappel. Uh, daar is gisteren middag een lawine gevallen. Die is opgeruimd. Uh, vanaf een uur over twaalf, kwart over twaalf is daar weer verkeer mogelijk. Vanochtend uh, waren er afsluitingen in het Utstal, de weg naar Zulden... Die ging rond 9 uur half tien weer open en ik heb ook goed nieuws voor al die wintersporters naar het Albergegebied. De plaatsen Lecht, Zuurs, Wart, Sankt Anton, Sankt Christoph. In de loop van de ochtend zijn daar ook één voor één alle afsluitingen opgeheven. Alles is weer bereikbaar. Blijft over de velbert die is open vanaf 12 uur vanmiddag tot vanavond. Dan gaat hij opnieuw dicht, want de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn niet geweldig. Het gaat vanmiddag sneeuwen, dat gaat door tot dinsdag en we verwachten opnieuw een meter verse sneeuw. Dankjewel, Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn in 2011 iets meer mensen gewond geraakt of omgekomen door politiekogels. Bij 30 incidenten vielen 5 doden en 29 gewonden. Een jaar eerder waren er 25 incidenten en in 2009 23 incidenten. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP, goedemiddag. Goeiedag. Bent u geschrokken van de stijging? Uh, wij hadden dit verwacht uh, en uh, ik merk maar op dat dit niet uh, alle schietincidenten zijn, want waarschuwingsschoten zijn hier niet in meegenomen. En uh, ook daarvan weten we dat er een uh, flinke stijging is, alhoewel de cijfers daarvan niet bekend zijn. Nee, waarom had u het verwacht? Omdat uh, wij van onze leden horen dat er afgelopen periode er uh, flink meer geschoten is. Uh, zowel waar gewonden bij gevallen zijn als mensen om het leven zijn gekomen, maar ook dat er meer waarschuwingsschoten zijn gelost omdat het geweld zodanig is dat uh, de collega's daartoe genoodzaakt zijn. Ja, u vindt het uh, zorgwekkend. Is er iets aan te doen? Nou, um, dat is lastig. Uh, we zien dat het eigenlijk uh, eerder toe zal nemen als af zal nemen. Um, wij hebben gezien dat uh, nou, de wetenschappers zeggen dat uh, er geen aanwijsbare reden is dat de zaak zich verhardt in de samenleving. Nou, dat zien collega's wel. En het verbaast ons niet dat uh, dat misschien nog niet uit onderzoeken komt... maar wel is wat uh, zij dagelijks tegenkomen. En wat wij positief vinden is dat uh, de onderzoeken die zijn gedaan... ruim 90% van de gevallen de collega's goed gehandeld hebben. Dus dat ze binnen de wettelijke kaders dit geweld... wat wel het ultieme geweld is, hebben toegepast. Ja. Maar uh, bent, is het niet toch een soort trend waar u zich zorgen verder over maakt? Ja, je ziet dat natuurlijk toenemen. En uh, we zien uh, die verharding wel, maar dat niet alleen. Hè. Er zijn... Uh, ...diverse groepen te onderscheiden in, uh, in de slachtoffers. Je ziet dat mensen die psychische problemen hebben... Uh, ...en dan moet je denken aan gevallen waar politiemensen met bijlen worden aangevallen... ...of met messen en ze geen andere mogelijkheid hebben dan een pistool te gebruiken... ...dat dat toeneemt. Uh, je ziet ook dat er op hete daad uh, vaak geschoten wordt... ...met name bij overvallen en inbraken. Uh, dat heeft dus te maken met het geweld dat tegen politiemensen wordt gebruikt... ...en daar zien we een stijgende lijn. Net als dat het gewone geweld tegen politiemensen toeneemt. Dank u wel, Geert van den Kamp van de ACP, voor uw toelichting. De hoofdpunt van het nieuws: Kramer. Sven Kramer heeft zijn ramptree gemaakt op het EK Allround. De 800 mensen die gisterochtend werden geëvacueerd bij het Eemskanaal, mogen onder politiebegeleiding weer naar huis. En in Oostenrijk veroorzaakt zware sneeuwval al dagen voor problemen, maar het lost zich alweer een beetje op. Tot over het uitgebreide NOS-verhaal. Langs de lijn, met Robert Meder. Goedemiddag, het is negen minuten voor half 1. We beginnen aan een marathon-uitzending van NOS Langs de Lijn... die tot zes uur gaat duren vanavond. Dan gaan we er een uurtje tussenuit en dan gaan we vanavond gewoon tot 11 uur door, alsof er niks aan de hand is. En er is voldoende aan de hand, want er wordt geschaatst. De DK Allround is bezig, dat we nu net. Jochem Uithagen, die uh, zit hier en die kent de baan goed. Uh, Jochem, welkom. Dankjewel. Want jij was er in 2001, 2001 bij toen uh, ja. Rintje Ritsma daar uh, wereldkampioen was. Ja, inderdaad. Leg eens uit, uh, wat is, uh, hoe hoog is de moeilijkheidsgraad van deze baan? Uh, We hebben het over de wind heel na, veel. Ja, nou goed, het is een buitenbaan. Dus het op zich, als het ijs normaal is, en dat ziet er nu uh, goed uit... Kwart, kwart, kwart, het is een mooi plaatje van. met zon nee, joh, het, is, het is de mooiste plek om te schaatsen. Maar ja? je zit natuurlijk met wind. Dat, dat hou je altijd. Je kan regen krijgen. Uh, aan de andere kant, zeker naarmate het toernooi vordert... zitten de goede rijders tegen elkaar in dezelfde rit. Dus als de een roept, ik heb tegenwind, heeft die ander dat ook. Dus ja. um, Ik denk dat dat wel... Het, het kan zeker invloed hebben, zeker op zijn eerste dag bij een loting. Maar ik, ja... Het is een Europese kampioenschap. Ik vind het uiteindelijk wel mooi. En ik denk dat je gewoon heel erg hard moet rijden. En volgens mij zitten de grote verschillen. Ja, uiteindelijk gaat het toch om dezelfde mensen die voorin mee gaan strijden. Dus ik, ik, ik ben echt wel benieuwd, of het nou echt zo kan zijn dat het door de omstandigheden mm -hmm. mensen nu in één keer geen kampioen worden. Mm -hmm. En daar heb je in ieder geval een reden om het op af te schuiven als het, uh, als het niet goed gaat. Nou ja, toch? Het blijkt nu dat je dus ook gewoon met buitenijs uh, moet laten zien hoe goed je bent. Kan je erop aanpassen of niet? Ja. Ja, het heeft wel zijn charme. Dat hoor ik aan je. Het heeft wel zijn charme. ja. ja. Ik vind het voor de echt allergrootste toernooien, moet je niet doen. Maar dit is een Europees kampioenschap, moet kunnen. Dat is toch ook een groot toernooi? Ja, we hebben ook nog een wereldkampioenschap wereldkampioen, round, toch? Ja. ja, dat is natuurlijk al zo. Maar goed, je, je devalueert het toernooi nu een beetje. Maar dat is zo, zo bedoel je het niet, neem ik nou, aan. Nee, ik, ik vind het niet dat je devalueert. Um, we moeten gewoon gaan kijken hoe, hoe, hoe het loopt. Maar nogmaals, je ziet straks zo, uh, bij de, de laatste ritten... dat gewoon degenen die strijden om de titel... toch in dezelfde rit starten. Zo mm. wordt het klassement opgemaakt. Het zijn gelijke omstandigheden eigenlijk, bedoel je te zeggen, in zo'n geval. Ja, dan zullen de verschillen veel kleiner zijn. Je zegt het is de mooiste baan om op te rijden. Ja, Buitenbaan. Buitenbaan. ja. Maar haal hem eens terug, rij eens een rondje in je hoofd. Wat is er mooi aan dan? Nou, je rijdt in de stad... En, nou, gisteren, inderdaad, wij vroegen het ons af. Je hoort de politiewagens rond die... Uh, ja, maar je, je hoort de sirenes, je hoort de auto's rijden. Zie, je ziet het ook goed bij de start. Op de achtergrond zie je een, een groene brug. Daar lopen mensen over en er rijdt het verkeer over. Maar kunnen mensen dus gewoon, die geen kaartje hebben... kunnen op de, rug naar het, op de, brug, de brug naar het uh, schaatsen gaan <laughs> kijken. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja. En je hebt het mooi kasteel op de achtergrond. Die bomen zie je Ja... Het, het is echt gewoon alsof je in de stad in een park aan het schaatsen bent. Ja, dat is ook zo. Het is een kano Oh, daar hebben we niet. Toevallig zit er op de televisie daar mee komt, te de bus te langs. komt de bus langs. Sebastiaan ja. en, en Erben, jullie. Uh... Jullie uh, zitten daar... Uh, ja, zitten jullie, ja jullie zitten aan die brug, zag je net hier, rode brug Ja, ja, de brug, ik weet. moet even naar links kijken. Maar ja, gelukkig ja, hebben we, we alleen links. maar... een uh, volledige beraamde commentaarpositie, ja. oh, zeg maar. Dus ja. we kunnen alle kanten opkijken ja. die we maar willen. Wij hebben het beste plekje van het hele stadion. Het is schitterend. Het had iets <laughs> warmer mogen zijn. De ja. kachels waren ja. op, helaas. Maar goed, nou ja, we zullen niet zeuren. Vandaag valt het allemaal mee. De zon schijnt, een paar graden boven nul. En we kijken naar Sverre ja. Loende Pedersen. Daar ben ik wel benieuwd naar trouwens, naar die Noord. de wereldkampioen bij de junioren van vorig seizoen. En hij neemt het op tegen Vitaly Michailov. Nieuwe snelste tijd oh, trouwens. hij maakt een En hij maakt meteen een misser inderdaad. Harald Silovs, dat wilde ik zeggen, uit Letland. shorttrekker heeft de snelste tijd op zijn naam staan. Nu met 37'47'. Terwijl Loende Pedersen 10.37 heeft geopend. Klein of een rank mannetje is het. Niet zo heel klein, maar wel rank uit Noorwegen. Nooren hebben drie grote talenten in huis. Die andere twee krijgen we dadelijk ook nog in actie. En nu met de linkerhand op zijn rug. Eens kijken of Michailov onderdoor gaat komen. Hij komt er in ieder geval naast. Maar ik heb het idee dat Loende Pedersen beter uitversnelt uit de bocht. Dat doet hij inderdaad en daardoor hij de rit. Maar met 38.05 komt hij niet aan de snelste tijd. 38.34 voor Vitaly Michailov. Even erben, de nummers 1, 2 en 3. Voordat we dan naar Jan Blokhuizen gaan, staan op 200ste van elkaar. Harald Silos 1, dan Massé en Szymanski. En ja. dat verschil is maar 200ste. Het is spannend zeg. Op de het is 500. allemaal spannend, maar het zit allemaal dicht bij België. Als je kijkt naar de kanshebbers, hè, dan, dan kijk je naar een container, dan kijk je naar een bloemen, dan kijk je naar een verwijder, dan kijk je naar een, naar een zwenkamer. Die zitten ook allemaal heel erg dicht bij elkaar. Dus het verschil is op dit moment nog niet gemaakt op de 500 meter. Maar ja. er komt nu wel iemand aan de start die misschien wel het verschil gaat maken. Vorig jaar werd hij tweede. Achter Ivan Skobrev op het Europees kampioenschap Allround. Hij zwaait zijn armen nog eens even om zijn bovenlichaam heen. Rijdt voor de TVM-ploeg. En iedereen heeft het over Sven Kramer. Maar laten we Jan Blokhuizen absoluut alsjeblieft niet vergeten. Want deze 22-jarige rijder uit de ploeg, dus van Gerard Kemkus, maakt ook kans. Is een goede Allrounder. En hij, komt, hij rijdt, komt nu uit tegen een pol. Zbigniew Brodka, 27 jaar. Daar staan ze in de starthouding. Het fluitje klinkt van de Noorse starter. De buitenbaan Brodka heeft fout gemaakt. Ja. Die Noorse starten hebben, hij ziet er een beetje opvallend uit. Ole, Sorli, een man met een kaal hoofd en alleen achterin een klein staartje en een baard. Ja. Maar hij, hij is streng. Hij is heel erg streng en dat begrijp ik niet. Maar het is echt een typische Bonstart, Noorse starten. Altenen, Ze zijn altijd Altenen, heel erg streng. En ik vind als starten, dan moet je je de wedstrijd aanvoelen. En dit is een Europees kampioenschap. Gaat met meewind, met, met, met wind. Dit met wind en er zijn ook mensen die dus ook de lange afstanden rijden, maar ook de sprint moeten rijden. Er zijn geen mensen die, die 500 meter die stad echt goed onder controle hebben. Dus ik vind dat je hier iets minder streng moet zijn dan bijvoorbeeld bij een WK-sprint. En daar staan ze weer klaar. Blokhuizen. Oeh, die beweegt. Die ja. beweegt. Maar nou, hij wordt, uh, wordt uh, weggeschoten nu. En dan niet dubbel weggeschoten. Dus niet uit het toernooi geschoten. Maar Brotka is beter weg. Blokhuizen moet even op gang komen. Ligt een metertje achterbij. De passage van 100 meter. 10.18. Goede opening voor die Brotka. En ja, trouwens ook een goede opening. 10.23 in het zocht van de Dus voor Jan Blokhuizen. Ondanks het feit dat hij even op gang leek te komen. Maar dat lijkt dus gezichtsbedrog. Brotka komt wel ietsje nu naar uh, Blokhuizen toegereden. Aan het einde van de kruising nu door die bocht. Langs die brug inderdaad. Waar de Hongaren staan toe te kijken. Het vak met de Nederlanders. Die schreeuwen Blokhuizen vooruit. En hij moet ook vooruit. Wil die Brotka verslaan. Mooi duel. Hij komt terug Blokhuizen. Maar verliest denk ik. Ja. Maar met 36.90. Pakt Brotka wel de snelste tijd. Baanrecord is opnieuw. En laten we dan dus ook niet vergeten. Dat met 36.93. Jan Blokhuizen hier een prima, prima basis legt. Voor dit uh, Europees kampioenschap. Want zij staan nu met z'n tweeën ver weg. Meer dan een halve seconde weg van uh, dat uh, groepje, andere groepje met favorieten, hebben. Ja, inderdaad. We hebben een behoorlijk gat geslagen. De wind is hier ook mooi gaan liggen. En je zag ook met name de laatste 200 meter van Jan Blokhuis. Want die protka zat met ingang van de laatste laatste, laatste bocht. Zat hij nog vlak achter. Maar Jan Blokhuis reed een fenomenale laatste, laatste, laatste bocht. Waardoor hij het buitenbocht gewoon meeliep. En op het laatste stukje nog bijna voorlangs die, uh, de pol kwam. En dan kijken we naar het verschil. En dan zien we dat er toch al bijvoorbeeld met uh, Sven Kramer uh, 87 honderdste is. Dus 8,7 seconden. Dat is een dat is naar Brodka toe. Daar moeten we even drie tiende van aftrekken. 8,4. Het verschil dus tussen Blokhuizen en Kramer. Nu een andere belangrijke man aan de stad. Hoar Bukku, de Noor. Die misschien nu wel de kans heeft om eens een keer Europees kampioen all te worden als hij het hoofd koel houdt. En dat gebeurde in het verleden zo vaak niet op momenten dat hij de kans had. Hij rijdt er in een landgenoot, Christian Reistad Fredriksen, Ook zo'n groot talent daar uit Noorwegen. Bukko gestart. Wat kan hij als Brodka en Blokhuizen 36-9 kunnen rijden? 10-15. Dat is een goede opening voor Bukko Die in die eerste buitenbocht meeloopt als het ware met zijn landgenoot met Fredriksen En maar een meter of 7-8 achterstand heeft op de kruising. Bukko in het verleden ook meegedaan aan WK-sprints. En dat is misschien nu wel in zijn voordeel. K is ook goed op de korte afstand. Komt hij goed door de tweede bocht waar het wel eens fout ging in het verleden. Dan bezweekt hij voor de druk. Nu doet hij dat niet. Blijft overeind. Frederiksen gaat goed mee. Bukko wint de rit. Maar wordt het ook een 36 hoog of misschien wel 7. Nee, het wordt een 37er. 37, 25 voor Hobart oh, Bukko. 37, 51 voor Frederiksen. Maar dan levert Bukko toch tijd in op Jan Blokhuizen. Ik had wel verwacht dat hij ook naar die 36 ja, hoog zou gaan. Ja, hij had wel een 36 moet rijden. En dan heeft Jan blokhuis hier gewoon echt hele goede zaken gedaan hoor. Maar ook ook ook, ook je de wind is niet echt heel erg hard meer. dus de omstandigheden waren, waren gewoon prima. Maar het zag, bij de stad zag het eigenlijk al niet zo heel erg scherp uit. De knieën waren een beetje wijd. Het was niet echt super, ag super ag agressief. Het kon ook beter. Twee ritten nog te gaan. Siemens Spieler Nielsen nu aan de start. Tegen Tommy Pouli over de toekomst gesproken. Twee jongsters op de baan. Die Nielsen is 18 jaar. Tommy Pouli is 19 jaar. Tommy Pouli is goed op kortere afstanden. Maar gaat daarna veel tijd verliezen op de langere afstanden. En Siemens Spieler Nielsen is iemand die vooral veel lichamelijke problemen heeft gehad afgelopen zomer lichte vorm van Vijver En daarom uh, nog geen wereldbekers gereden. maakt hij nu eigenlijk zijn debuut in het internationale seniorentoernooi. Dat heeft hij dan nu in ieder geval heeft hij daar een begin mee gemaakt. Want ze zijn in één keer goed weggeschoten. Deze twee uh, Scandinaviërs. Poeli in de buitenbaan rijdt meteen al ietsje weg bij Nielsen. En met 10.05 zet Poeli de snelste openingstijd neer. Maar we weten de van deze Vin dat het een goede rijder is op de, op de korte afstand. En dit zou misschien wel iemand zijn die de 500 meter moet kunnen winnen. Op de kruising heeft hij ook snel de Nielsen al benaderd. Hier heeft, gaat hij hem voorbij. En hier is dan aan het einde van de kruising bij het insteken van de binnenbocht. In het geval van Pouli. En nu met een extra bochtenpasje op het rechterstuk. Komt hij daar met ruime voorsprong richting de finish. 36 middel, 36 hoog. Nee, ook een 37. 37, 14. En dan komt dus Tommy Pouli ook niet aan de tijd van Brodka. En ook niet aan de tijd van Jan Blokhuizen. Staat Brodka nog steeds op 1. Maar goed, Pouli is niet echt iemand die mee gaat doen in het allround klassement. Want daarvoor gaat die te veel verliezen op uh, de lange afstanden. Dat kunnen we ook al zeggen eigenlijk ja. van de Rijders Erben die in de laatste rit starten. Ja, inderdaad, en inderdaad, Maar die, die Nietwitski komt hier altijd om de 500 meter winnen. Dus ik denk dat als iemand uh, Jan Blokhuizen nog van de eerste plaats afhaalt... dan is ja, hij is de enige die, die het nog kan. de kant zeggen. staat één. Uh, uh, Brodka staat één met 36,90. En uh, ja, Blokhuizen staat tweede... Met 36,93. En dan kunnen we dus in ieder geval al zeggen dat Blokhuizen toch wel een grote winnaar is. Ook van deze 500 meter. Want hij pakt tijd op Howard Bucko van 3,2 seconden. Hij pakt tijd op Koen en op Sven Kramer en op Alexi De Laatste rit wordt na de start geroepen in het zonnetje in Budapest. De wind die waait nog wel. Maar zien de ogen als we naar de vlaggen kijken toch wel wat minder dan dat het eerder vandaag deed. Ja, ik heb het nog niet gezegd hebben of de vlaggen die Het is steeds. Het is geen vergelijking met gisteren hoor. Het is een er zijn veel betere omstandigheden. Laatste rit gestart. Konrad Nitswitski in de binnenbaan in het rood met witte pak Kijken. van Polen tegen Luca Stefani in het blauwe pak van Italië in de buitenbaan. Nitswitski dendert gelijk weg. 99. Dat is echt de sprintersopening. De enige die opent vandaag binnen de 10 seconden op deze 500 meter. Dan zou het zomaar kunnen dat Nitswitski voor het derde jaar op rij de 500 meter gaat winnen. Als hij goed over die kruising komt uh, uh, gereden en nu dan de buitenbocht ingaat en als hij geen fouten meer maakt en het tempo niet verliest. Nu komt in het raadstrechte eind opgereden. Daar de wind meer mee. De afgelopen twee seizoenen won hij dus de 500 meter op het EK. Doet hij dat nu weer, deze Nitswitski? Ja hoor, dat doet hij. 36,89. Maar met 100ste van een seconde. En dus ja. wacht ik nog heel even, want er worden nog wel eens wat tijden gecorrigeerd. Voorlopig op één en dat blijft, denk ik zo. Ja hoor, 36,89. Tijd wordt niet gecorrigeerd. Nitswitski met 100ste voorsprong op zijn landgenoot Zbigniew Een Polsfeestje dus op de 500 meter. Maar ik denk toch er ben nog even heel kort dat Jan Blokhuizen toch de grote winnaar is... van deze 500 meter Jan met zijn Blok, derde plaats. Jan Blokhuizen is zeker de grote winnaar van, van deze afstand. Ook als je het verschil kijkt met Nidwitski. Dat is echt, echt een sprinter. Dat verschil is maar heel klein. Ook zo'n Tommy Pugli, hè. die Ik vond hem namelijk heel goed rijden. Echt een, een Finse sprinter. Hij leek wel een klein beetje op Pekka Koskelaar. met die knieën vooruit. Ik zag, het zag er hartstikke goed uit. Maar ook die, dat was een beetje, die, die kwam niet eens aan de tijd van Jan Blokhuizen. En dat zegt toch wel iets over de tijd van, van, van Jan Blokhuizen. De 500 meter zit er dus op... Uh, mooie ritten gezien. Alleen wel een beetje met een traan voor Marian Christian Ion. Die werd eruit geschoten met een disqualificatie. En we kregen er straks een uh, boekje in de handen geduwd. Met wat uh, personalia en wat feiten over de rijders. En wie had Marian Christian Ion als zijn grote held? Wat denk je? Jochem Uithaag. Jochem uit <laughs> Kijk dat aan, hij. Dat was zijn grote <laughs> voorbeeld. Ja. Nou, Leef ja. met hem mee Jochem. Ja, absoluut. Hij is gedisqualificeerd. Twee ja. keer vals. Ja, zonde. Ja. Hoe weet je dat eigenlijk? Wat zeg je, zo? Hoe weet je dat? dat uh, we kregen een boekje en daar stond dat in. Oh ja, oké. Okay, uh, okay. Met personalia en wat feitjes. En oh ja, ja. Een sorry, van de vragen je... was, uh, wie, is je, wie is je held? <laughs> mag ik uh, even, mag je je even je nog doel? wat aan je voorleggen? Want Joch, jij zei net iets over het rijden van uh, Kramer dat je opviel. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, de eerste opening van Kramer vind ik gezien... zijn achtergrond nu met, uh, met weinig 500 is gewoon goed. En ik mis een stukje gretigheid wat je eerder bij Kramer wel... al zag op zo'n 500 meter. Ik vind het redelijk beheers. Dus hij kan echt veel harder rijden. Dat heeft hij in het verleden laten zien. En dat zie je nu ook wel uit, aan de Beheer, Beheerst rijden. Je bedoelt dat hij nog... Voorzichtig. is. Ja. Erben, ben je het er beter mee eens? Vul jij dat ook op? Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar ik denk ook niet dat we veel meer van hem kunnen, kunnen, kunnen verwachten op dit moment. Hij is ook niet iemand die nu hier heel veel risico's wil nemen. Hij wil gewoon een, een, een keurige 500 meter rijden. En dan zag je ook wel een beetje aan zijn 1500 meter die hij reed in de Schaatsweek. Hij kan nog niet als een sprint rijden, maar hij kan wel vlakke rondjes rijden. En dat, ik denk dat dat... ...heel goed is, dus, met name voor zijn 500 meter, met name voor zijn 5 en zijn 10 kilometer. Dus ik heb wel heel veel vertrouwen in het rest van de, uh, van de, van de, van de toernooi als het om de kramen gaat. Nou, hij schaadt gewoon goed. Ik, laten we helder wezen. Dat, dat, door, ja, ik vind juist door die beheersing ook, hij, hij raakt zich gewoon hartstikke goed efficiënt. en efficiënt. Anders rij je niet op, op een bepaalde manier van rust uitstralen zo'n zo 500 meter. Ondanks dat de tijd harder moet zijn, maar uh, daar kunnen we zeker verder mee. Jochem, wat vind jij van Blokhuizen? Ja, ik vind het onwijs goed. Ja, ik vind uh, als je 96-93 rijdt. Kijk even, Konrad Nitzwitsky, die wint hem nu, hè? Met 400ste maar voor. En dat heeft hij afgelopen jaren won hij sowieso de 500 meter. Dus ik maar, vind en het. En die een valt echte... wel terug, hè? Dat mag ik aannemen. Ja, maar goed. Um, kijk even naar de gat met het rest van het veld. Dan vind ik het echt wel opvallend. En dan zeg ik van ja, dan leg je wel een hele lekkere basis onder een uh, all-round-tournoer van het Europees kampioenschap. Dus ik, ik denk dat Sven er nog wel een beetje van baalt, zetten? hoor. Ja, zal ik, zal ik die verschillen gelijk nog even ja. uh, op een rijtje zetten? Want daar was ik inderdaad net mee bezig. Uh, uh, even met alle respect voor Nietzsche en Bodka. Die vergeten we heel even. Blokhuizen op de derde plaats. Dan scroll ik verder naar Hobar Bukku. Die staat straks op de 5 kilometer. 3,2 seconden achter op Jan Blokhuizen. Silos. Ja, weet ik eerlijk gezegd niet wat ik daarvan moet verwachten. Maar 5,3 seconden al achter op Jan Blokhuizen. Ga ik verder in de lijst. Kom ik uit bij Koen Verwij. 8 seconden achterstand. Straks op de 5 kilometer al op Jan Blokhuizen. Uh, Sven Kramer. 8,4 seconden achter straks op Blokhuizen. Op de 5 kilometer. En Alexis Contin. Die uh, staat achter. 8,5, dus 8,5 seconden straks achter op Jan Blokhuizen op de 5 kilometer. Ja, dan wil ik toch wel even Jan Blokhuizen als grote winnaar uitroepen van de 500 meter. Ja, maar trek het eens door, de conclusie. Wat verwacht je dan? Nou, het, het zijn wel verschillen uh, die uh, Blokhuizen uh, uh, nou, misschien wel moet kunnen bewaren. Kijk ook gelijk oh, even ja, naar Erben. Ik, ik ben ook benieuwd naar Jochem zijn reactie daarover in de, in, in de studio. Op de 5 kilometer zal... Uh, met acht seconden, dat moet hij toch, toch wel vast kunnen houden. En hij, hij rijdt ook ja. uh, uh, na Kramer. Hè? Hij rijdt uh, na Kramer, na Bukku, na Contin, na Koenverij. Hij zit namelijk in de voorlaatste rit tegen Sverre pedersen uh, uh, Dus en dan hebben die jongens allemaal al gereden voor wat het een voordeel zou kunnen zijn. Ja, Jochem? Nou, ik, ik ben het ik ben het ermee eens. Uh, ik bedoel, als je acht, uh, zeg maar rond de 8 seconden voorsprong hebt, hij kan ook gewoon hele goede 5 kilometer rijden. Laten we het niet vergeten. Hè. Ik bedoel, het is een 5 kilometer man ook wel. Dus uh, ik vind dat hij, hij moet straks uh, na twee afstanden gewoon boven het klassement staan. Na de eerste dag vind ik. Maar Erben, uh, kijk eens naar Sven Kramer. Heeft hij niet nu ook wel een hele goede uitgangspositie om het kampioenschap uh, uh, binnen te halen? Nou, het gat is natuurlijk, natuurlijk wel gewoon groot, maar je moet, je moet, je moet niet vergelijken je moet niet vergeten waar, waar Sven van komt. Sven heeft nog weinig 500 meters gereden. Hij heeft een aantal trainingwedstrijkers gereden, maar dat waren ook allemaal 37-30ers. En dat waren, die waren wel in Heerenveen, onder goede omstandigheden. En dan is het gat niet, niet, niet zo groot. Ik denk dat hij met name heel erg blij is dat een bukko niet zo ongelooflijk hard gereden heeft. En uh, hij, is, hij heeft nu eigenlijk in mijn ogen één hele goede, of, uh, grote concurrent en dat is Jan Blokhuis. Ik moet ook even niet kijken naar, uh, naar, uh, naar onze vriend Koen Wij, Want Koen Wij die zal vandaag echt niet blij zijn naar na deze 500 meter. Die, die komt hier toch wel, hij zei wel, ik ben blij met een top 5 klassering, maar daar geloof ik helemaal niks van. Koen Wij die, die, die wil hier rijden, die wil hier gewoon op het podium komen. En dat gaat nu wel een moeilijk verhaal worden. Want is die 500 meter niet zijn af... Ik bedoel, had dat dan beter gekund, laat ik het dan zo zeggen? Nou ja, kijk, Koen van wij en, een, en, een, en, een, en een Jan Blokkers. die kun je toch wel een klein beetje met elkaar, ver, elkaar ver, ver, vergelijken. Die moeten dus in principe... Die hebben, volgens, als je naar de PR's kijkt van de, van de beste jongens... De ene heeft een PR van 35,6 en de ander heeft een PR van... Ik ga even kijken hoor, 35,5. Dus dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Maar dat gat is nu wel gewoon uh, 7, 7, 18. Dat, dat is gewoon groot. Dat, is, dat, dat, dat is, is gewoon veel. Dus het kan ook best. Het, het, had, het had ook zomaar kunnen zijn dat Koen een 36er gereden had. Nou, ik vind, uiteindelijk kan je dus eigenlijk ook zeggen... Jan Blokhuis heeft gewoon echt een hele goede 500 meter gereden. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe Sven straks aan de start van die 5 kilometer staat. Hij heeft één World Cup gewonnen. Maar ja, als Sven nu uit gaat halen... Um, dan, wordt het voor, uh, dan staat Jan straks aan de start van die 5 kilometer. En dan ben ik benieuwd hoe hij ernaar gaat kijken. Hoor. Want nou, Sven gaat volle bak rijden. Da, da, da, wilde ik ja, nog even, daar wilde ik inderdaad nog even naartoe. Jij zei, hij is beheerst aan het rijden en... Uh, ja, goed, 500, ja. Op die 500. En de Erben zei dat misschien in iets andere termen maar ook wel een heel klein beetje. Dus we kunnen nog wel iets van hem verwachten. Als hij denkt, van, nou ja, ik heb vertrouwen genoeg en nu ga ik er helemaal voor... dan rijdt hij misschien iedereen wel weer los. Dan denk ik dat Sven zeker wel weer wat tijd terug gaat pakken. Laat ik dat maar zo voorzichtig zeggen. Ja. Nee, maar zeg maar. Ja, maar als, als je kijkt naar Sven. Sven heeft gewoon niet getraind op die 500 meter. Dat kan hij ook gewoon niet. Hij heeft nog heel weinig 500 meter gereden. En als je dan je ik toch nog een keer terug naar die 1500 meter die hij reed in de schaatsweek. Dat was een hele goede 1500 meter. Waarvan, waarvan hij uit kracht kan rijden. En dat zag je op die 500 meter. Hij rijdt vanuit vermogen en kracht. Maar hij heeft geen sprinterscapaciteit. En dan heb je nu, op de komende afstanden heb je dat ook helemaal niet nodig. Morgen op een 1500 meter kun je beter drie vlakke rondjes rijden. Dan hier als een dwaas erin, erin kunnen vliegen. En je, en je benen ontplotten. Naar, naar, naar, naar 1100 meter. Dat gaat volgens mij morgen niet gebeuren. En op die 5 kilometer, hij heeft er een aantal redenen... hij zal die gaskraan gewoon helemaal open moeten trekken. En hij zal gewoon hard moeten rijden, want 8 seconden is veel. En als hij hier, hier, hier het wil, dan moet hij gewoon die risico's nu, nu, nu, nu gaan nemen. Want het zit natuurlijk ook uh, tussen je oren. Uh, bedoel, daar weten jullie alles van, schaatsen, dat doe je ook tussen je oren. Ja. Uh, hij um, ziet zich nu op een plek staan... Dat kan je in je hoofd misschien wel relativeren, maar het zal toch wennen voor hem zijn. Als je ja, naar die ranglijst kijkt en denkt, waar sta ik nou? En Misschien is er extra motivatie als je het om kan buigen. Ja, dat is zeker, zeker een extra motivatie. Maar als ik hem zie, want hij loopt hier natuurlijk rond en hij heeft alles door. Ik heb gisteren uh, een column geschreven in het AD en ik kwam hem hier op de ijsbaan tegen. En ik zag hem op 20 meter afstand en hij begon meteen al te schreeuwen wat hij er allemaal over, over die column vond. <lacht> hij leest alles, hij ziet alles, hij is scherp. En hij heeft dat soort dingen ook gewoon nodig. Hij heeft dat ook gewoon... Hij vindt het leuk, dat, dat, dat, dat, dat spel. En ik denk ook zeker, dat zo'n 500 meter, denk ik ongetwijfeld dat hij nu ongelooflijk kwaad zal zijn. En hij, hij rijdt hier ook gewoon om te winnen. En ik was heel blij, want ik, was heel, ik vond het echt verschrikkelijk in die aanloop naar dit kampioenschap. Dat iedereen maar, iedereen had een mening over Sven. En iedereen zei van, ja, hij moet rustig, hij moet revalideren. En gelukkig was daar Gerard Kemper die zei van... Nou, als Sven wil, mag hij de gaskraan helemaal opentrekken. Nou, dan hoef je maar één keer tegen Sven, Sven te zeggen. En als hij dan op zo'n decor mag rijdt en zo'n publiek... en het meeste publiek komt gewoon voor Sven Kraam... dan gaat hij hier echt niet rondrijden met de gedachte van... och ja, ik, uh, ik ga een beetje revalideren hier. Nee, dan gaat hij, dan nee, dan ja, gaat hij gaat niet. het hier echt wel even proberen, hoor. Maar, maar uh, dat, dat, mag, dan ik, dan mag ik, dan ik dan daar één ding over nou, zeggen? Nou, ja? Even één ding, zo kom ik, ja, want ik nu wil nu wel weten wat er, wat er, wat er in die kolom stond... en waar, uh, waar hij zo op reageerde. Uh, nou, uh, uh, uh, nee. ik zei van dat, dat als je gaat revideren, dan ga je dan maar lekker, lekker thuis doen. Maar een EK is, is zo'n mooie wedstrijd. Um, en, en, Zal ik als het als anders vertalen? Als hij ergens, nee, ergens een wedstrijd wil winnen. Dan kan hij beter voor deze wedstrijd kiezen. Kan hij, want hij kan nu wel zeggen, van, ik ga voor het weken afstand in Heerenveen. De vijf die wil ik winnen. Ik denk dat dat een veel grotere opdracht is dan hier het Europees kampioenschap winnen. Want daar moet hij tegen een, tegen een, tegen een Jord Bersmer rijden. En dat, dat is ook van een enorm wereldniveau. En Sven wil gewoon wedstrijden winnen. Sven wil niet tweede worden. Sven wil ergens een wedstrijd winnen. En een EK is een groot kampioenschap. En als je die hebt, dan heb je die maar lekker. Sorry, Sebastian, jij wou wat zeggen? Ja, nee, dat antwoord komt nu bij Sven vandaan. Want dat ging inderdaad over het feit dat ze bij TVM vooral zelf het hele seizoen gezegd hebben van het draait niet om het EK... het draait vooral om uh, die vijf kilometer bij de weken afstanden En dat EK is allemaal in dienst daarvan. Dus dat kwam ook binnen de ploeg vandaan. Maar goed, daar hebben we net ja. R.B.'s antwoord uh, op gehoord in uh, de vraag over die column. Dus wat dat betreft is dat beantwoord. Is dat is dus beantwoord. Bo bovendien kan je zeggen wat je wil. Ik bedoel, als hij aan het revalideren is... Ik bedoel, dan moet je in de trainingen moet je, moet je doseren. Een wedstrijd rijden volle ja. bak. 100% is 100%. En... dat kun je toch ook niet als sporter? Nee hoor, daarom. Dus hij gaat nu echt volle bak rijden. Anders moet hij niet eens aan de start verschijnen, vind ik. Dus ja, die gaat, die gaat voor de winst. Klaar. Ja. Simpel. Ja, dat, dat, en dat had, ik, had ik ook geschreven. Kijk, uh, dat doseren, dat doe je in de trainingen. Maar als je hier een wedstrijd rijdt, dan moet je gewoon volle bak rijden. En dan rij je jezelf ook niet kapot. Je rijdt jezelf niet kapot, door nee. hier één keertje, zeven minuutjes, eventjes een beetje niet, pijn te lijden. Nee. Dat, dat doe je door wekenlang, dag in dag uit, gewoon... Uh, uh, uh, dingen te doen die niet goed zijn. Mag ik nog hey, een hele andere, andere naam noemen, uh, trouwens? Oh, sorry, ja, jongen. Niet... Hoe ziet dit schema eruit? Het, het welschema, traditioneel. We zijn uh, nu gewoon zeg maar, aan het dweilen, uiteraard, tussen de 500 meter ja. en de 500 meter vrouwen. Die doen we in één keer. <tie> Um, dus daar zit geen dwel in. En bij de 5 kilometer is het een 5 5 5 dus, Een 5 5 5 oké. Uh, dat, ja. dat is de opstelling, ja. gewoon naar 5 ritten dweilen. Dus is dat een vak nemen, dat 5 5, -5, -5, -5, -5. <laughs> Nou, dat verzin ik hier te plek hoor. Nee, oh, om, als... om de 5 ritten nou. dweilen. Maar dat is dus ja. zeg maar, zoals het in een hal ook zou zijn ja, geweest. maar als je kijkt naar het dwelschema. Ik moet wel zeggen, van de, de, de organisatie, je kunt een paar dingen kun je beïnvloeden. De wind, de regen en de dat dingen kun je niet beïnvloeden. Maar ze leggen hier wel een prachtig ja. ijsvoer in. Hij ziet er heel mooi uit. En het, en het maakt ook niet uit of je in de eerste of in de laatste rit rijdt. Het ijs ligt er fantastisch bij. Hij is hartstikke mooi vlak en hij blijft ook gewoon heel erg goed. Ja, we gisteren gisterochtend even op gereden. Uh, vertel er eens iets over. Brak het uit of hoe voelde nee, het dus, er is, aan? Kijk, Jochem heeft hier eerder gereden, maar toen was het nog echt een natuurijsbaan en nu is het dus een kunstijsbaan. Hè? Dus, en het, als je hier op het ijs rijdt, dan voel je ook gewoon dat het echt is. Het is geen natuurijs wat nog een rare, raar, rare eigenschap heeft. Het is heel voorspelbaar. Het is taai. Het glijdt redelijk uh, goed. Het, is, uh, het breekt niet uit. Hij is hartstikke vlak. En dat is toch wel toch, toch een moeilijke met, met, met zijn buitenbaan. Dus ze hebben hier echt een keurige baan neer. En dat om te bedenken dat deze baan pas deze zomer is aangelegd. Hè. Dus uh, ik kan me nog heel goed herinneren toen Heerenveen vernieuwd werd. Nou, daar hadden ze wel een jaar lang voor nodig om het een klein beetje onder controle te krijgen. Hier leggen ze dan in een park een kunstijsbaan neer. Ze hebben een paar weken de tijd om het een beetje, beetje te optimaliseren. En ze leggen hier een fantastische ijspoel neer. Met het uh, mooie uitzicht op dat prachtige uh, kasteeltje. Vaida Hunyat heet het. Gebouwd in 1896 of vanaf 1896, dat is eigenlijk nog een heel vrij recent uh, kasteel. Jochem zal het ook heel mooi vinden. Uh, zit die het ook voor uit. architectuur. Ja, het ziet er echt waanzinnig mooi uit. Ik vind eigenlijk wel het moet eigenlijk donker zijn. Dan is het op zijn mooist. Ja. Prachtig uitgelicht. Maar ik wil nog wel even een andere naam noemen, uh, als dat mag. Uh, we hadden uh, de naam van Tetja Bloemen nog niet genoemd. Die wordt dus 14e. Maar Bram Smallebroek, de Nederlander. Die overgestapt is naar Oostenrijk. Ja. Um, die wordt 11e. Staat tussen Koen Verweij en Sven Kramer in. Dat staat allemaal heel dicht bij elkaar. En wat wil je daar nou mee zeggen dan? Nou ja, ik vind het toch wel. De jongen is toch wel... Redelijk goed begonnen aan het toernooi. Wat vind jij er nou van, vind, Eben? En wat zeg, vindt Jochem daarvan? Ik zeg nog een paar jaar trainen. En dan, mis, kom je missen, dan kun je misschien nog wel eens een keertje kwalificeren voor een Nederlands kampioenschap. En dan moet je, je misschien nog wel eens een keertje in een ploeg. Maar ik hou er niet van. Ik hou er niet van dat die jongen voor Oostenrijk gaat rijden. Ik vind het prima als je voor Oostenrijk gaat, gaat rijden. Maar dan moet hij daar ook een uh, uh, ook schaatsen helpen. Dan moet hij jongens op sleeptouw nemen. Dan moet hij zeggen van ik ga hier ik ga, ik ga in Oostenrijk wonen. Ik ben een, een schaatser uit Nederland. En ik heb een ik heb reden te weten. Maar ik kan net niet, net niet die top halen. En ik ga hier uh, het, ...het Oostenrijkse schaatsen helpen. Zoals Dan Bart Velkamp het... heeft gedaan in België... ...met uh, Spruit en Swinks <lacht> ...die op nee, heeft genomen. Nou ja, daar heb ik ook wel een mening over, hoor. Als, je dat, als je dat heel eerlijk <lacht> nee. daarom, vind ik het, daar, daarom vind ik het ook zo mooi... ...dat die Spruit en die Bart ...dat zijn echte Belgen... ...die, hebben, die, die kijken naar Nederland, die, die trainen in Eindhoven... ...die maken gebruik van de faciliteiten... ...maar het zijn echte Belgen en ze zijn... Dit zijn echt goede, goede, goede atleten. En dat, dat is gewoon leuk. Dat, dat komt toch beter over. Ik moet wel zeggen dat Bart Swings wel geïnspireerd is door, door, door Bart Velkamp. Maar Bart Velkamp is natuurlijk ook wel van een iets ander niveau dan uh, onze vriend Smallerhoek. Jochem? Nou, ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, het is uiteindelijk weer een, een vlugroute om internationaal wedstrijdjes mee te mogen rijden. Uh, ik vind, laten we ze wel wezen, als hij blijkt dat hij straks gewoon in de top 6, top 8 gaat rijden... dan denk ik van, nou, vind ik niet slecht. Maar ik heb, ja... Laten we eens die vijf kilometer maken. Ik ja. verwacht dat niet. Ik vind dit, het voelt echt heel sterk van, joh, ik ga naar Oostenrijk, dan kan ik internationaal mee rijden, want in Nederland red ik het niet. Ja, is dat ook zo? Is dat, is dat een vluchtroute, Sebastian? Ja. Ja, ja, dat is toch wel. Kijk, hij zat in Nederland. Uh, uh, zat hij niet uh, in de buurt om oranje-toernooien te mogen rijden? En hij zei zelf dat hij. Uh, ja, nieuwe impuls aan zijn carrière nodig had. En dat hij daarom. Uh, dus zo, goedemorgen. Dus er wordt even een muziekje ingestart ja. hier. Ik weet niet of jullie dat ook gaat horen. Maar hij had zelf een nieuwe impuls nodig. En uh, daarom uh, is hij dus naar Oostenrijk gegaan. Ja, inderdaad. En ik moet ook zeggen: de ISU Die kijkt daar heel, heel goed naar. En ze wil het ook graag tegenhouden. En, en dat is ook maar goed ook, hoor, dat ze dat tegen wil houden. Want ik kan. Het even teruggaan naar een paar jaar geleden. Toen waren er ook een aantal Nederlanders die dachten van wij gaan voor Kazachstan rijden. En de ISU heeft dat gelukkig tegengehouden, want er zijn namen als bijvoorbeeld een Jor Bergsma, een Arjan Stroetinga dat soort, dat soort mensen hadden gewoon een Kazachstaans paspoort. En we moeten er toch niet aan denken dat dat soort dat, dat jongens nu nee. voor Kazachstan gereden hadden. Want dan hadden ze zijn kamer eraf gereden. Ja, maar het is bovendien inderdaad ook niet goed voor de sport. Nee, nee, dat, het, het, nee, nee. Dat, is, dat is het ook helemaal niet. En dat is natuurlijk. Uh, dus daar, Ik vind het prima als je dat Oost-Ekse Schaatsen daarmee wil helpen. Dan vind ik het prima. Dat, dan ben je een ambassadeur voor de sport. Dan wil je de sport groter maken. Maar dit is gewoon alleen maar eigen belang. Mee eens. Mooi. Zullen wij ook een muziekje instarten? Want ik heb het indruk dat dit James Last is die we op de achtergrond horen. En dan geef ik toch... Uh, de jij bent een muziekkenner, ik ja, heb geen flauw idee. Ja, jij en Sherry <laughs> heb ik dan liever... Uh, ik ga in ieder geval een paar stekkers eruit trekken nu. <laughs> Succes! <laughs> my heart say need some sunshine find my way into the rays if you ask Carrie Dayan en Lift My Blues. Acht minuten voor één. NOS langs de lijn in verband met het EK Allround Schaatsen in Budapest. De 500 meter bij de mannen zit erop. Pols feestje. Nijzwitski won. Brodka werd de tweede, maar die zijn we snel weer kwijt. Zo is de analyse hier. Jan Blokhuizen werd knap derde. Bert Maldring, die sprak met hem. Ja, veel beter kon hij. Hè. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, een nette tijd. Hierna nog wel wat fouten. Ze was niet heel lekker weg voor de start. Maar uh, ik kon gewoon uh, de ronde, zeker het tweede deel van de ronde... gewoon heel lekker doortrekken. Kijk je ook meteen aan de concurrentie? Ja, tuurlijk. Dat is, uh, daar gaat een omrouw uh, toen nooit natuurlijk om. Dus ik wist al dat uh, mijn belangrijkste concurrent in ieder geval een hoog 37 had neergezet en uh, Buk al recht geloof ik 7-2. Dus ja, dat, uh, dat neem je natuurlijk wel meteen mee uh, in je achterhoofd naar de 5 kilometer. Want dat betekent eigenlijk dat jij gewoon veruit het best voor staat. Ja, dat kan je wel stellen. Ja. En wat betekent dat dan? Dat ik in ieder geval uh, goed op koers lig nu, denk ik. Hoe zijn de verschillen dan? Want ja, Kramer zegt van ja, op de vijf kilometer kan ik misschien niet goed maken. Maar over een heel toernooi misschien wel. Hoe denk jij daarover? Um, nou, je, het is natuurlijk uh, het mooiste om uh, met zo'n uitgangspositie uh, de rest van het toernooi uh, te starten. Dus uh, ik heb in ieder, in ieder geval best wel veel, uh, veel winst gepakt. En uh, nu is het gewoon een uh, zaak om uh, de rest van de afstanden net zo scherp te gaan rijden. Ja, dat zit wel in je hè, op dit moment. Want voor de wedstrijd praat je ook al zo. Ja, nou goed. Wat ik voor de wedstrijd ook al zei. Ik voel me gewoon lekker. En... Uh, uh, ik, zit, uh, ik denk dat ik in, in goede vorm uh, verkeer. En, je, het, het weer is, is vandaag mooi, de zon schijnt, dus ja, het is gewoon lekker, lekker buiten rijden. Het is anders dan gisteren, hè? Ik bedoel, waar het toernooi bij de vrouwen uh, ja, toch een beetje door elkaar ge, gehandigd werd door de wind. Dat valt hier nog wel mee. Ja, goed, uh, we hebben alleen nog 500 meter gereden. Op, uh, op de 5 kilometer gaan ook behoorlijk wat kaarten geschud worden, denk ik. Maar ik sta er goed voor en ik uh, ga nu lekker focussen naar de 5 kilometer en dan... Uh, Hoop ik vanavond heel lekker te slapen. Ja, en je kunt ook zien hoe goed jij gereden hebt, want die staat op het podium gewoon. Terwijl er toch ook wel sprinters hier meedoen. Uh, ja, die dan één afstand stond goed zijn en ja. voor de rest niet meer. Maar daar sta je wel tussen. Ja, er doen uh, wel meer sprints dan vorig jaar, denk ik. Mee. Dus uh, ik denk dat ik uh, uh, een hele scherpe tijd rijd. Vorig jaar zat ik uh, drie tiende van, uh, van de winnaar af nu uh, volgens mij vierhonderdste. ste Dus ja, dat is gewoon goed. Dat was Jan Blokhuizen dan naar Sven Kramer. Twaalfde plek, 8,4 seconden achter op de 5 kilometer op Jan Blokhuizen. Ik wil niet zeggen dat hij het ijs afstapte als een zuurpraan, maar vrolijk was hij in ieder geval niet. Hier komt hij. Jij keek en leek niet tevreden. Nee, ja. Wat doe je eraan? Hè? Op zich was het best wel een goede rit. Ik had een goede opening. Dat komt ook omdat uh, bij en vond stond uh, behoorlijk veel wind. En, uh, ik zei nog voor de start even wachten, want het uh, begon in één keer kaarten te waaien. Uh, goed, dat doe je niks aan. Ik had hem best wel missen in de eerste binnenbocht. Maar, uh, op zich zit ik nog wel aardig in de wedstrijd. Ja, dat zit je zeker. Maar het viel me wel op. Een hele goede opening. En dan viel me de eindtijd eigenlijk een beetje tegen. Ja, had dat met die mislag te maken? Nou ja, ook met die mislag. En uh, die opening is natuurlijk ook goed omdat je dan best wel veel wind hebt. En die heb je met de opening in de rug. En vervolgens krijg je dubbel zo hard de bekruising tegen. En uh, ja, dan uh, is het moeilijk om daar door te versnellen. Wist jij toen meteen al wat die tijd waard was toen je hem zag? Nou ja, weet je, als de condities zo blijven, dan, uh, dan was het wel oké. Okay. Maar het is, het, is, het is gewoon met vlagen en uh, goed dat weet je van tevoren. Want toen kwam Blokhuizen en toen je zijn tijd zag, wat dacht jij toen? Ja, nou groot verschil. Het is al te groot, want als je naar de verschillen kijkt, en dan rekenen we altijd naar de vijf kilometer... Ja. is ruim acht seconden met, uh, met Blokhuizen ja. en ruim vijf seconden met Bucco. Ja. Nou ja, misschien niet voor vanavond, maar uh, als het zondag maar zo is. Hoe bedoel je dat precies? Nou, eigenlijk goed, om nu in één keer acht seconden op 5 kilometer te, uh, goed te maken is uh, best veel. Maar uh, er komen nog drie afstanden. Ja, en dat zijn allemaal afstanden die jij beter onder de knie hebt... in ieder geval op dit moment, dan de vijfhonderd, toch? Ja, nee, absoluut. Ik uh, heb stress gehad. Ja, en dan valt het toch nog eigenlijk wel mee? Of had jij meer gedacht van dat je hier iets kon rijden... wat je zelf niet voor mogelijk hield? Zoals bijvoorbeeld in 2007 Colobo buiten, toen je seconde sneller was. Ja, toen verloor ik ook wel wat tijd, maar niet zoveel. Ik had wel graag... Uh, 2, 3, 10 is sneller gewild. En dat verlies je eigenlijk ook wel in die binnenbocht. Ondanks, uh, dat heeft op zich niks met de omstandigheden te maken. Uh, dat is gewoon een slechte binnenbochtrij. Maar uh, we moeten het ermee doen. Maar het kan nog hoor, toch? Nee, het, kan, het kan zeker. Ja. Je lacht in ieder geval. Ja, oké. Okay. Goed, ja, als je met maaldrinken even gesproken hebt... dan uh, komt de lach vanzelf al weer terug. Dus ook bij Sven uh, <lacht> Kramer. We gaan weer even naar de baan. Wij hadden net hier is. Sebastian, dat ken je wel van de Alpe d'Huez. Komt er een wielrenner langs? Die wil je dan duwen, omdat het zo vreselijk is. Dat hadden wij met Sarah Bak een beetje. Sarah net. Bak, ja. 2'16'56, gereden bedoel, op doodgaan. 1500 meter. Dat was verzuring En uh, misschien hoor je op de achtergrond... Uh, Erma Wennemars nog even een telefoontje ophangen. Die heeft even, geloof ik, voor een soort mental coach moeten spelen nog met uh, Sven Kramer. Want die kreeg een ja, telefoon ja. Van, uh, van Kramer. Maar Sarah Bak, ja, 2.16.56. Daarmee heeft ze haar toernooi beëindigd. Want uh, deze Deense gaan we niet meer terugzien op uh, de slotterstand. Net als Tatjana Michailova en Agota tood. De enige uh, Hongaarse die meedoet aan dit toernooi. De enige thuisrijder. Bij de mannen geen Hongaar, bij de vrouwen dus deze tood. Maar die zijn dadelijk ook klaar naar de vijf. Meter, waar het toch vooral draait. Natuurlijk om uh, de slotritten. Met uh, Perstijn. In de laatste rit tegen Irene Wüst. Ja. Irene Wüst staat 600ste achter in het klassement op Claudia Perstijn. Dat zal ze gewoon normaal gesproken uh, goed moeten gaan maken. Op deze 1500 meter. Maar in de wetenschap dat Sablikova. Uh, op zo'n anderhalve seconde van Wüst staat. zal iedereen echt seconden moeten gaan ja, pakken. Op Perstijn en uh, moet Sablikova. Ja, een groot gat gaan slaan met Perstijn. Maar Perstijn, die ding gewoon. En met Sablikova? Ga... Ja. Maar ik kijk eventjes met name naar de rit van Perstijn. Dan denk ik van, de Perstijn die, die gaat gewoon lekker erachter zitten. Die gaat gewoon, die, die houdt het gat binnen 10, 5, 15 meter. En dan is ze al blij genoeg. Uh, maar Irene zal hier gewoon echt volgas moeten geven. En ik moest, gisteren was ik wel een klein beetje kritisch naar uh, Irene. Want uh, ik vond dat ze... Te hard erin vloog. En toen kwam ze over de finish heen. En toen had ze, zat ze meteen te klagen over haar, over haar schaart. En ik dacht, dat is een zwak excuus. Maar ik heb vanochtend Ronald van der Ink gesproken. En die zei, echt, het is echt waar. Dat materiaal zei, is echt waar. Vanaf de pot tot aan het punt. dat Die kant, dus die scherpe kant was helemaal weg. Goed, iedereen Wust moet straks dus weer met uh, de schaatsen die weer uh, helemaal tip-top in orde zijn. Moet ze gaan proberen seconden te pakken op Perstijn en Sablikova... met het oog op de 5 kilometer van morgen. Er ja, mogen wij na één weten wat je met zwem besproken hebt. Moet je vragen. Oké, okay. gaan we zo meteen doen. Gaan we doen. Tot zo. Hoi.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 Dit is Radio 1.